Jawel, je hebt het beloofd. Ja, ik, uh, ja ik, kan, ik kan wel dansen, maar, maar niet supergoed. Heb je veel nog met die uh, buikdanscultuur? Nou, weet je wat het is? Ik ga niet zo vaak naar die feesten. Vooral uh, die Marokkaanse, Doe jij wel eens leuke dingen in je leven? Nee. Nooit? Niet veel. Waarom niet? Uh, ik ben meer een kluizenaar. Ik zit ja. veel thuis. Gezellig. Maar ja, misschien is dat een beetje het probleem. Want je vindt het thuis niet leuk, maar je bent er wel heel veel. Ik vind het moeilijk om. Dan moet je af en toe de deur uit. Dan ja, ben je veel in die. Ja, maar ik, ik vind het moeilijk om. Inderdaad. Ik wil. Als ik bijvoorbeeld uitnodigingen heb om dingen te doen. dan vind ik het. Ja, in eerste instantie. Sorry. eerste instantie wel leuk. Maar ik, heb, ik moet me wel toezetten. om eruit te gaan. Het is voor mij veel veiliger achter de computer. en. Uh, en om een bestje op Twitter en zo. Ja, Twitter. Ja. En uh, met mijn kinderen en zo bezig te zijn. en dat soort dingen. Maar. Het is, ik hoop dat vroeger, weet je wat het is? Het, vroeger was het, uh, stap je gewoon in de trein en je ging overal naartoe. Dat, en dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Dat vind ik zo bizar. En dat hoe komt alles... Door die depressie, bedoel ja. je? Nee, ja, dat komt er ja. ineens waarschijnlijk. Oh. Die achterlijke vertraging, en dan denk je, ja, ik stap in de trein en dan komt hij me niet. Daar <lacht> zit wat in. Ja toch? Maar ja. Je staat, nou, Als jij nou, toch een Jij bent natuurlijk niet zo dat je mensen dood wenst, maar stel dat je er eentje moest uitkiezen, wie kon uh, dood neervallen? Uh, iemand die echt dood kan neervallen. Gad uh, Gadda Gaddafi. Gaddafi. Ja, is wel ja, makkelijk, dat Dat gaat vanzelf. Dat, dat is nog een kwestie van dagen. Dat is een makkelijke, dagen. ja. Sorry ja. hoor. Een Nederlander bedoel je. Ah, een Nederlander. Ja. Wie kan van mij betreft doodvallen? Uh, ja, sorry. Ik, uh, ja, als je niet. me eerder had gevraagd, had ik even over na kunnen denken. Nou, wij denken, er komt een lijst van tien mensen. Nee, maar ja. En dat nee, wordt nee, moeilijk. Als, als, als mensen waar ik een heel aan heb, als die doodvallen... dan kan je, je, je agressie niet meer kwijt. Ja, ik heb ze nodig. Je hebt pispaaltjes nodig. Ja, ja. zoals ze mij nodig hebben om mij af te kraken. Nou. Je, hey, je had het net over Gaddafi. Uh, ja, ik weet dat ik je niet Marokkaanse mag noemen, maar ik ben daar geboren. Ja, ik ben uh, Nederlander of afkomst. Ja, precies. Uh, hoe kijk je er tegenaan? Tegen die revolutie? Of denk je van nou, het is allemaal worstwezen? Nou, ik, ik denk zoiets van, die event moet gewoon oprotten... en uh, dat andere landen ook allemaal aan de beurt zullen komen. Ja. Maar wat mij het meest verbaast nou. is het gedoe in Marokko. Je mag dus... Uh, er is daar ook ontzettend veel armoede. Uh, veel enorme werkloosheid. Maar, en ook de corruptie. Ja. Maar heel veel uh, Marokkanen, Nederlandse Marokkanen hier... die worden woedend als je het hebt over... De koning, want hij is onze koning. Ja, en dan heb ik zoiets van, je woont God? hier. Je ja, woont hier, snap je? Ja, maar dat is heel grappig. Want ik ben nog bij wat demonstraties geweest voor Libië, Egypte en En er staan heel veel Marokkanen erbij. Meestal ook met een Palestijnse vlag. Dat denk ik, volgens mij snap je het concept van deze demonstratie op dit moment even niet. Maar nee, gek. En dan vraag je dus, uh, joh, hartstikke goed, hè, revolutie in Egypte, hè, revolutie in Libië. En straks ook in Marokko. Ja, dan je, ja nee, dat is helemaal niet nee, nodig. En dat gebeurt niet. Dat vind ik dat dus helemaal, helemaal niet goed. nodig. Ja. Dan denk ik, ja... Wat is er nou aan de hand? Daar, er moet gewoon veel gebeuren. En de koning die houdt de corruptie gewoon in stand. En heel veel mensen hier die zeggen: van uh, nou ja, die hebben het goed. Die, hebben, die zitten met hun huizen daar. En uh, uh, ja, de koning die. Hij, hij kan niks fout doen. Maar ondertussen staat hij wel toe dat die ministers en, en al die families uh, zich wel verrijken. En uh, ik ben. Ik vind gewoon dat er een enorme massa op de B moet komen... om mensen de kansen te geven. Ja. Dus ook een revolutie in Marokko. Hoe kijken, ik weet niet of je ouders nog leven, maar zo als ze ja. dat doen... hoe kijken ze tegen de koning aan? Mijn ouders? Ja... Nou, die vinden het niet fijn wat ik zeg. Maar dat, nee, heeft, ook ma maar dat heeft ook te maken met de generatie. want uh, Zij komen uit de generatie van Hassan II En dat is, Ik kan het vergelijken met uh, de angstperiode uh, waarin je niks mag zeggen. Eigenlijk zie ik ook niet zo heel veel verschil met de huidige koning. Omdat tijdens zijn bewind heel veel journalisten de bak in zijn uh, terecht zijn gekomen. Ga jij nog wel eens op vakantie Sorry. nou? Sorry Jan. Uh, ik, ik hou niet heel erg veel van vakantie in Marokko, maar dat komt ook omdat ik daar vervelende dingen heb meegemaakt. En om heel eerlijk te zijn, ik heb ook het een en ander geschreven Wat op dan? Facebook. En, Wat zijn uh, vervelende dingen in Marokko dan? Uh, ja, als kind. Als kind, gewoon, uh, als kind heb ik het een en ander. Uh, ja, dat. Uh, maar, maar ook bijvoorbeeld uh, gewoon als ik daar was, dat je gewoon gevolgd wordt en dat soort zaken. Maar ja. ik. Hey, uh, Wil je niet vertellen wat er als kind is gebeurd? Kan je verkiezen? Mijn vader die woonde in, uh, in Nederland. Ik woonde bij, mijn, uh, uh, bij de ouders van mijn vader met mijn moeder. En we werden niet helemaal geaccepteerd. Dus er was heel veel verwaarlozing en veel mishandeling en zo. Dus er zijn wat dingen gebeurd. En dat begint de laatste tijd, sinds ik ouder word, begint dat terug te komen. Is Wilders, Wilders net zo erg als uh, sommige mensen in, uh, in uh, Noord-Afrika? Wilders, ik denk dat Wilders uh, eigenlijk heel erg veel van uh, moslims houdt. Mm. Uh, wat zou hij doen zonder ons, toch? Hoewel... Hij, zou hij ook een andere groep kunnen pakken? Nou, Mannen, vrouwen? Ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld... Krullen. Kijk, ik, ik, ik vind het fascinerend. Ik hou van felle teksten schrijven. Ja. En waarom? Omdat ik vooral heel nieuwsgierig ben naar de reacties. De felheid van de reacties van mensen. Ja. En dan niet zozeer van hem, maar zijn aanhangers. Maar jij bent er toch van aan het smullen, ik geniet daarvan. Ik geniet er enorm ja, maar van. Jij, maar jij hebt, ook, hebt, de de hebt de de eens beweerd dat Wilde zorgt dat jij niet kan schrijven. Hij zorgt... Hij zij zegt van... Er is een vrijheid van meningsuiting. Maar er is een vrijheid van meningsuiting. Alleen voor hem. Hm. Maar je kan toch gewoon schrijven in je vriendietwijk? Ja. Nou, uh, ik zit in een wijk waar... Uh, dat is dus zeg maar het Nederland. En het gros daar, dat zijn PVV-stemmers. Ja, maar je zit ook bij een Joodse uitgeverij. Dat is ook wel leuk. Ik heb de Jodo nog niet beledigd, maar die komen ook aan de die beurt. Die komen nog aan de beurt. Nee, maar Wilders heb je ook over gezegd dat hij gevierendeeld moest worden, toch? Ja, maar ik heb geen vier paarden. Nee, maar ik maar was dat zou inval... je wel willen. Hij als... heeft trouwens een keer met mij geflirt, hè? Heel nee, ah, ja. heel. Ja, nee, dat, was, nou. uh, dat was een proefuitzending bij Nova. Ja? Een paar jaar geleden met uh, Jeroen Pauw en Ple Clary Polak. Ja? Ja. Toen gaf hij zijn kaartje en zo een keer met koffie drinken. En, en, en, en dan dat heb jij aardig... flirten? Koffie drinken? Uh, ja, maar ook gewoon, je ziet het wel in zijn ogen. Een hele aardige kerel. Wat zag je in die ogen dan? Hetzelfde ja. wat ik in jouw ogen zie. Oh god, hij was zelf zo makkelijk, hè? Ja, ja. maar ja, je, moet ja. Toch overzetver ja. Overzetver je moet er ook al het van overdoen. Een... En knal zo erin. Lekker hey, maar, bezig. Wacht even. <laughs> nou, ik... Hey, nee, maar... ik heb hem. Ik heb hem. Ja. Ik, eh, nou ja, maar het zit gebakken in je toekomst. Let op. Jij wil graag die Tweede Kamer in. Nee, niet meer nu. Nee, maar wacht. Jij wilde die Tweede Kamer in. Want je hebt een gigantische achterban van uh, boekenverslindend uh, Nederland. Nou, dat valt ook wel mee. Ja, dat dacht ik ook al. Maar goed, <laughs> maakt niet uit. We doen net of, of je wel een grote achterban hebt. En Geert Wilders ziet jou al zitten. Die is met jou aan het chancen. Nee. Eigenlijk heb je ook niet zo heel veel met de, met de islam, als je het mij vraagt. Wat dacht je daarvan? En daar zijn ze allemaal hartstikke maf. Nou, in ieder geval, Wilders die heeft een hekel aan sowieso moslims. Dus nee, hij... maar waarom, neem je, waarom ga je daar niet zitten? Omdat ik een hekel heb aan Wilders. Ik vind, ik vind hem gewoon te dom voor woorden, eigenlijk. Dom? En, en ik nou, vind hem hypocriet. Ook alweer? Ja, hij is hypocriet. Absoluut. Absoluut nee, hij is Dat mag allemaal. Maar vier en delen. Kom op. Ja. Of heeft die man je misdaan? Jouw. Nou, ik, uh, ik wilde weten hoe ver ik kan gaan. Ja, nou, dat kan je niet zeggen. Ja, je kan het wel zeggen. Ja, maar ik land. ben echt benieuwd. Hoe ver kun je gaan? Nou ja, niet nou. die paarden aanspannen, zou ik zeggen. Ik heb ook geen paarden. Maar, nou, ik, maar, ik was, maar wat wel zo is, is dat de aanhangers... of mensen die, die op hem stemmen, ja. vrij fel zijn. Ik denk zelfs feller dan hij. Dus, daar, ja, dus Want dat hij is ik... namelijk wel slim. Dus, ik, weet je, dus dat is voor mij een, een manier om, om te polsen. Op deze manier leer ik ook Dus als je zegt, ik, ga, ik zou Wilders graag 34 en dan is het een sociologisch experiment. Om te kijken hoe, ze, hoe dom zijn aanhang is... om te kijken hoe nou, of jij hoe dan dom, bedreigd nee, wordt. Nou, niet zo dom, maar de emoties zijn heel groot. Uh, iedereen is heel erg geëmotioneerd. Terwijl ja. ik, als ik dat schrijf, is het gewoon heel nuchter. En zoals ik ook mijn werk, uh, mijn boeken schrijf... Van niet, het gaat niet zozeer van, ik ga nu... Effect bejegenen of wat dan ook, maar het is gewoon. Um, ik ben benieuwd als het eenmaal uit is, wat ontstaat er? En er ontstaat gewoon heel veel. Bijvoorbeeld met Phoenixvrouw, ik kreeg tegenwoedende reacties van Nederlanders die zeiden: Hoe durf jij, kut Marokkaan, om over ons Nederlanders te schrijven? Oh. Van uh, rot terug in je burka naar Marokko. Maar is het niet een beetje kinderachtig? Is het niet een beetje aandacht vragen? Aandacht vragen? Ja, kijken hoeveel je kan gaan. Misschien wel. Ja, bedoel, uh... Wat is daar mis mee? Nee, dat is als je op de Dam een, uh, een rondje probeert te poepen. En dan, ja, heel veel mensen keken naar me. Ja, vind je het gek? Je zit een rondje te poepen op de Dam. Ik ben schrijver en ik wil weten hoe ver de vrijheid van meningsuiting maar, uh, in dit land gaat. Hoe was de koffie? Ze ja, gaat hartstikke ver, totdat je, totdat je oproept tot geweld. En voor de rest kun je alles roepen. Je bij het... je? Scherm moer aan, je kan het beter in Marokko doen. Dit. Hier is niet zo stoer, hoor. In Marokko mag je helemaal niks zeggen. Nee, precies. Hier mag of. je alles zeggen totdat je oproept tot geweld. Dus dan kan je zeggen, ja, voor... ik ga kijken hoe ver ik kan gaan. Nou, zo ver. Nou, weet nee, je nee, dat ook ik, weer? Ik ga, je weer wat ik, ga, ik ga verder. Ik ga kijken hoe ver. Dus je ik, gaat ik oproepen blijf. tot geweld? Dat weet ik niet. Misschien wel. Nou, dat is wat niet mag. Ik weet het niet wat ik ga doen. En ik als ben, je ik weet tot, niet, tot geweld? Ik weet niet wat voor inspiratie ik krijg. Oh. Ik weet niet wat voor inspiratie ik krijg. Nee, dat dus uh, is En ik ben een beetje een van de graaf gedrag. Kom op. Wat? Dat vind ik een beetje Volkert van der gedrag. Je, je, je bent intelligent, je bent er toch zelf bij? Je weet toch je eigen grenzen? Volkert van der Heen. Ja. ja. Nu heb je me stilgekregen. Nou, hè, hè. Jan, je krijgt een Dankjewel, dingetje, Janne. He. Ik ga ze in mijn zak zoeken. <laughs> nu je lopen we binnen. Nee, waarom ben je stil dan? Nee, maar dat klopt wat je zegt. Nou. Je bent een, m, een, een, een mogelijk moordenaar. Ik zou zelf niemand vermoorden. Maar wat me wel opvalt is bijvoorbeeld met die meneer van Frontal uh, naakt, naakt, ja dat hij uh, zodra hij iets schrijft dat dat hij dan dat Wilder's dan uh, roept van hij moet ontslagen worden weet je hoe dat komt? en dan, hij riep ja ik weet hoe dat komt en uh, dat die cartoon dat hij dat Wilder's dan ineens zegt van ja dat kan niet en zo boyfaye boyko boy, boy, ja, ja maar ik heb zoiets van alle, ik vind prima, ik vind ook die uh, Mohammed cartoons prima. Ik vind kunst prima, alles moet kunnen. Als je het hebt over uh, uh, bepaalde cartoons of teksten of wat dan ook, dan moet je het gewoon niet met twee maten meenemen. Zou, zou jij nu uh, Allah beledigen hier op Radio 1? Ik ken Allah niet. Nee, maar je kan het wel beledigen. Je kent mij ook niet. Je begint gelijk dat ik een kleine pik heb. Maar jij ziet het als negatief om een kleine pik te hebben. En Jan, daar moet je niet... trots op zijn. Ja. Ja. ja. Je hebt groot gelijk ook. Wel. Het is hartstikke leuk alsof je een trompettengang in gang in go gooit. Ja, wat maakt jou dan uit? Jezus. Dat ja, ik even vind hem nou. wel sterk. Maar in ieder geval, je kent Allah niet. Nee, ik bedoel van... Um wat speelt er in dit land? Er is er sowieso ontzettend veel hufterigheid. Ik denk dat mensen die nu naar me luisteren... echt een ongelooflijke aan hebben. En dat kan me ook niet zoveel schelen. Dat mogen ze. Ze mogen een heekwaam hebben. Ja? Maar ik, ik wil gewoon vrij zijn om te kunnen zeggen wat ik vind. Want dat ik, heb, ik heb dat jarenlang niet gekund. Maar kan je niet beter op zoek naar liefde... dan, dan naar al die, al die kwaadheid? Ik heb, ik heb, ik heb liefde bij mijn gezin en bij een handjevol vrienden. En voor de rest is mijn werk... Uh, het schrijven ja. en ontdekken. Maar, en ik... maar ik zou in ieder geval Wilders niet uh, tot een ziekte wensen. Of wat dan ook. En ik zeg nou. dat niet zo, uh, omdat ik bang ben voor aangeeftes. Wat dan ook. Hij mag op zijn gang gaan. Maar ik, uh, hij is voor mij ja, dankbaar uh, stof. Ik vind het heerlijk om over hem te schrijven. Verlaag. Ik vind het heerlijk om te schrijven over bijvoorbeeld Marcos. om Over anderen. Ja, en maar, zo. ja, ik vind nog dat ze heel even Marcoes nog mag beledigen. Want dat is dan huichelaar. hè? Ik vind, dat, ik vind dat wel. Want hij noemt zichzelf liberale moslim. En dat is hij niet. Ik geloof dat niet. En wat vind je van Diederik Samson? Die mag ik helemaal niet. En uh, van Ronald Plasterk? Die met die rare hoed. Ja. Uh, Al-Bayrak. Die is heel aardig. Die mag ik wel. Die wel, die is zwanger. Hè? Oh ja? Ja. Ik weet wel dat uh, uh, die andere blonde Marokkaanse, Samira. Albos of zo, iets een miskraam heeft gehad. Ja, oh. willen we dus ja, een Dat is wel leuk om mee. Uh, dat vind ik wel mooi. En, ja, het een is ik en... Hé, hey, Maar is dat met Wilders nog wat geworden? Die kop koffie? Nee. Waarom niet? Want hij keek net als ik. En toch ben je geen koffie met hem gaan drinken? Ik ben geen koffie met hem gaan drinken. Waarom ik, vol, niet? Ik, in die ik, ik hou niet zo van dat geblondeerde peroxide haar. Nou, daar heb ik mazzel. Ja, dat kunnen we wel stellen. En uh, hier is Ballin, is dat nog wat geworden? Het is een goede, lieve man. En komt hij wel eens bij je langs in die Ja, hij is een paar keer geweest. Echt waar? En dan hebben ja. jullie een, gewoon een leuk onderhoudend gesprek? Ja, hij kent mijn man ook heel erg goed. Mijn man werkt als politieman. En uh, het is wel een hele, ik ken hem tien jaar door lezingen en ja. zo. Net als Cohen zelf. Ja, ik denk dus dat, hij... dat het Ernst op dit moment aan zijn kin aan het krabben is. Nou, hij zegt wel heel vaak van. Die vrouw ook nou, hij Noord vindt God, wel dat, dat, dat ik een, vla... hij noemt me ook een flap uit hoor. Oh ja, ja, ja waarom? Ja, nou, ik, ik noem bijvoorbeeld in de voxland interview van Verhagen... dat dat gewoon een machtsvreter is en, en een rat en een eikel... En dat, dat is hij, en dat hij zijn moeder... Ik heb ook een keer tegen. Nee, ja, maar dat is niet waar, want Verhagen ontkent dat allemaal. En dat ja, is niet waar, dan, dan zegt Verhagen dat zelf. Krijg ik geen test over echte Jan uh, of... Nou, ik zou het niet nog een keer gaan doen, hoor. Ja, dat zou ja, best wel Het is wel zeven minuten. Dus we gaan je wel dan de mond snoeren. Oké. Okay. Hey, ja maar uh, goed, die koffie dus. Een keer, Ja? Met jou? Ja. ja, ik keek zo. De, als ik als Wilders kan hartstikke kijken, leuk. dan ga ik koffie drinken. Ik vind jullie ook een hartstikke leuk zitje. Ja, toch? Mag ik dat zeggen? Ja, vind hoor. ik ook wel een heel mooi einde zo. Zeker. Een, nog een beetje liefde. Ik hou van Jan. Ja, nou mooi. En Jan hou je ook van uh, maan? Buitengewoon. Ja. ja. maan of Naaiman? Wat is het? Ik kan allebei lieverd. Oké. Okay. Ja. Ga afscheid nemen, Jan? Dank je wel. Dank je wel. Ik okay, uh, vond ook. het erg leuk. Ik ook. Mooi zo zitten. Bedankt. Zetten. We gaan eens even bijkomen. Wij gaan bijkomen. En dat doen we met een knop. Stukje muziek uit de legendarische film oh ja. Easy Rider. And what Zo, Jan. Born to be wild van, uh, van Steffen Wolf. Ja. Ik, moet, ik, zeg, wat, ik ben er nog steeds een beetje bij komen. Ja, maar dat gaan we inderdaad ook wel doen. Wat een wervelwind. Uh, ja, dat was goed. Ja, je was echt helemaal in vorm. Uh... Nee, ik heb het niet over mezelf. Oh. Ik heb het over malle happy. Ja. Jantje. Ja, jongen. Met het pikje. Ja. Ja. Krijgen we dat hier? Dat is nog niet te geloven. Ja, hij heeft er een bloedhekel aan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij is het muurbloempje bij elk feest. Zo is dat. En de meest bescheiden medewerker van de Omroep poont. Hier is La Vie en Roos. werd deze week tijdens het verslaan van een demonstratie voor het po lastig en aangevallen door onze beroepsdemonstranten. Deze José van Leeuwen vindt mij een Rio-journalist, ik haar een hysterisch vrouwtje. Maar achter deze grappige rendezvous zit een veel dieper en ernstiger verhaal. José staat namelijk symbool voor heel veel van die gezellige linkse politiek correcte types. De demonstratie die ik wilde verslaan was een anti-Kaddafi bijeenkomst op het plein voor de Tweede Kamer. Wij houden van een lolletje bij Poont, over een revolutie waar honderden doden vallen, maken wij geen grapjes. Ik wilde oprecht de boze Libiërs vragen naar de situatie in hun land. Maar na één gesprekje liep er een man mee, die iedereen in het Arabisch vertelde niet met ons te praten. Uiteindelijk bleek dit omdat wij volgens hem van de PVV zouden zijn. Grappig, sta je in ons land te demonstreren voor de vrijheid in Libië, maar doe je er alles aan om de persvrijheid hier dwars te zitten. Dat wij van de PVV zouden zijn, was ingefluisterd door José... Want José vindt ons rechts, dus PVV'ers. En José vindt ons nazi's. José vindt namelijk dat iedereen die niet links is, een fascist is. Iedereen die niet links is, niet deugt. En dat iedereen die niet links is, een minderwaardig mens is. En daar komt het probleem om de hoek, bij zoveel van die politiek correcte mensen. Ze zien overal het kwaad in, behalve in hun eigen scheef gegroeide redenatie. Door zelf te stigmatiseren, zelf mensen in de hoek te drukken, zelf vrijheden van anderen te beperken, zelf mensen minderwaardig te vinden, zelf een ander geluid mond dood proberen te maken en zelf zelfs geweld niet schuwen, ze zijn verworden tot hetgeen dat ze zo graag veroordelen. Want door hun door haat vertroebelde blik zien ze niet meer wat nou werkelijk het kwaad is. Pff. Het verhaal, Jan Roos. Je hebt niet geluisterd, Jan. Ja, ik heb zeker wel geluisterd. Ja, superman. En dan denk je dat je daarmee het hoogtepunt van deze show hebt gehad. Maar dan kan het nog groter, nog beter, nog mooier, nog relevanter, nog coherenter. Want dan heb je altijd nog... één quote, drie nieuwsfeiten. Ja. Dat is toch wel het hoogtepuntje Geveldig. van iedere avond, ja. en, en, en, en Nou ja, goed, over die hoogtepuntjes, ik ga het vanavond er niet meer over hebben, want... Alba Sass is naar huis. Hoogtepuntjes, zussen bij jou. Ja. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Uh, wat een schilder, schitterend onderdeel is dit, Jan. We gaan ja. er een feest van maken. Ik zou je vertellen, wij hebben, uh, geloof ik, 28 uitzendingen dit het, het kutspel genoemd. Maar we hebben vandaag uh, een Mielbeleid. presentje gekregen. Ja. Uh, van onze uh, Radio Smurf. Oh, dat moest ik dus <laughs> ook niet meer zeggen. Van onze oude reus achter de knoppen. Uh, dus wij, ja, wij vinden dit gewoon een te gek spel. Zeker. Omkoopbaar, het is helemaal ja. geen probleem, maar dat is wel zo. Uh, even kijken, wat gaan we doen? Als je ben doen, eerlijk jou? ben over je omkoopbaarheid, dan mag het. Zo is dat. Ik Jij ga... legt nog een keer dat kutspel uit. Mensen ja. bellen 0800-1121. En dan draai je uh, dat topspel, bedoel ik. Ja. Nee, het is een fantastisch spel. Wat, uh, wat is nou gedaan? Uh, onze intellectueel achter de glas. Ja, die heeft van uh, drie <lacht> nieuwsfeitjes... ...heeft hij één citaat gemaakt en niet zomaar iets. Nee, een hartstikke leuk, ja, legendarisch ja, citaat. en wat deze keer extra goed is, want wij hebben hem al mogen horen. wordt? Ja, je, nee. Je hoort de knipjes iets minder dan normaal. <lacht> Nou, laten we horen dan hoor. Ten zuiden van de stad Benghazi, midden in de woestijn. Acht auto's waren daar op elkaar gebotst. En daarbij raakte kroonprins willem alexander en prinses Maxima gewond. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik hoorde helemaal geen klikjes, ja, Jan. Eentje. Als je ik goed, goed luistert. Ja, nee, maar wacht even, we hebben dat cadeautje gekregen. Oh, nee, ik, ik hoor helemaal niks, Jan. Nee, nee, nee, nee, is nee, dat nee, wel nee. is dat mooi nee, weggewezen. Nou nee. ja, goed hoor. Hey. 0800-1121, en dan win je Wat niet niks, dan win je niet Dax, je weet niet niks, je weet niet Max. Je neemt het enige echte, echte, echte, enige echte, echte, echte, echte Janne t-shirt. En wie wil die nou niet hebben? Nou, ik denk mijn Elbasaz, maar ja, fuck it ook. Is er iemand die het wel wil hebben? Nou, wie dan? Bas. Moeten we niet eerst even. Oh ja, we hebben het nu al laten horen. Ja, we hebben het al laten horen. Bas, ben je daar? Goedenavond, hier. Heel goede avond, Bas. Hallo, mooi fijn hoor, shirt dat je aan Jan hebt gezeten. Dankjewel. Ja. Nou ja, ja. ja. laat ja. eerlijk zijn, dat heeft die. Nou, dat was fout hoor, trouwens. Weet je de antwoorden, Bas? Ja. Nou, kom erop. Uh, in de woestijnen in, woestijn in Libië is die Hercules toestellen van de Britse luchtmacht. Ja. En ja. dan hebben we die uh, kettingbotsing op de A9, ja. bij Ja. En uh, Wim, Lex en Maxima, dat kunnen er drie zijn, of dat ze zijn wezen skiën, of dat ze zijn uitgenodigd bij het huwelijk van William en Kate, of dat ze een ceremoniële functie krijgen. Nou, fout. Bedankt, Bas. Doei! Dat is helemaal niet oh, fout. is Jan. wel fout. Wat is er fout aan al? Oh. ja, dat gaan we van Mart horen, want Mart hangt ook. Hé, Mart? Ja, goeiedag, hey, uh, Mart's Mart. Marts mee. Oh, nee, niet. Maar nou, goedendag, het was met Maxima. Ja. Die is uh, uitgenodigd, een staatsbezoek naar Bahrein. Ja, ja en? En daar is opstand uitgebroken, dus nu en? is het twijfel of dat doorgaat. Mart, die, heb jij gezopen, Mart? Drie feitjes, Mart. Wat zegt u? Huh? Drie feitjes, je hebt er één nu. Je moet er moeten nog twee, weet je nog? Ja, die andere twee heeft je voorganger al ja, ja, zo ja, werken het ook. Ja, Waar waren ze dan? Die waren goed. Ja, ja, ja goed. welke waren ze? Jan, het is ook zo. Ja, je hebt ook gelijk trouwens, het ja. is ook gewoon zo. Mart, hartstikke gefeliciteerd vriend. Je hebt het enige echte, echte Jan het gewonnen. En dat heb je ook verdiend ook, want je wist ze alle één. En uh, hartstikke goed, gefeliciteerd. Het was ook een heel mooi spel. Uh, Jelmer, bedankt, was ook fantastisch. Mart, bedankt. Uh, Bas, sorry, ik wist niet wat je fout deed, maar Jan hoorde het. Uh, ik zou zeggen, ja, de groeten toch? Ja, doei. Je gaat naar Jelmer en uh, wij gaan gewoon even lekker doorknallen. Ja, want maar, uh, uh, er is iets met filmprijzen, joh. Oh, jij, yeah, Jan? Ja, Wat is er dan met filmprijzen? <laughs> Weet ik, niet. <laughs> <laughs> ik ook niet. Ik heb geen verstand van films. Ik zou de Coom Brothers nog de Coom Brothers noemen. Heb je dat wel eens spreken. gedaan, hè? Nee, nog nooit. Zou ik je ook uh, nooit horen uh, doen, want... En... <laughs> hey, maar uh, de Oscars, hè, die worden vanavond bijgerekt. Oh, ja? En ja. dat is niet voor niks. En dan, dat is niet voor uh, niks. Uh, dan bel je Martin Koolhoof. En als die ziek op zijn nest ligt, bel je Eddie Tastal. Eddie! Hoi. Alles goed? Ja. Hoe is ja. Het, Eddie? Helemaal goed. De laatste keer dat je bij echte Jan te gast was, uh, heb je nog uh, leuke reacties gekregen? Of liever gezegd, heb je uh, gratis kattenvoer gekregen? Uh, nou, volgens mij zijn er wel zes boeken door extra verkocht, geloof ik. Zes? Uh -huh. Dus je zit nu op 18? Ik zit nu op 18. Volgens mij zijn er bijna duizend of zo, dat is nog niet veel natuurlijk. Nee, maar toch, uh, Eddie, uh, uh, hoe heet het boek? En waar kan je het kopen? Of mag dat niet? Uh, ik loop of ik vlieg. En ja, her en der in, in boekhandels en op internet zou dus ik het kopen. Ja, dat zie je in met boeken. Dat je dan, uh, dat die, die dan in de boekhandel kan kopen. Ja. Hé, dus, ja, de echt... ja, hey, Oscars. Uh, wie gaat de grote winnaar worden? Ja, ik ben er niet zo, <laughs> ik heb er niet zo gek op verstand van. Kijk, je, moet ik oh, eerlijk zeggen. Als je mij nou vraagt wat Milan Napoli morgen wordt. Ja? Wat, maar nee, ik heb nou, even van die films maar gezien. Wat, wat Milan heb, Napoli, Eddie? Uh, maar ja, je had het ook, ik ben natuurlijk de reserve over Martin Kolen over. Die weet heel veel van filmen. Echt, je hebt een hele muur vol met, met video's. Dus ja, een beetje raar als je filmmaker bent dat je geïnteresseerd bent in film. Dat snap ik niet van die code over. Ja. Toch zeker. jij wel? Maar Martin heeft griep. En Eddie, jij maakt toch ook films? Ja, ik maak ook films. Maar wacht even, we hebben dus een regisseur gebeld voor de Oscars... die bij god geen films meer bekijkt. Nee, maar even zien, dus ik, weet, ik heb eigenlijk maar één van die films die genomineerd is gezien. Dus is True Grit, dat vond ik een hele goede film. Hé, hey, in Black Swan, die, die zou met alles ervan tussen gaan, denk je dat ook? Ja. ja Want dat ja, maakt dat jou ook uit. Spreek. Ik heb, weet ik veel. Hey, maar hey, die, ik, eh, de, ik, jij was toch zelf ook ooit genomineerd? Met Simon? Hey, dat zijn uh, de Nederlandse inzending geweest. Ja, nou ja. En, maar ja, goed, in, in de jaren daarvoor waren twee films over automatisch. Hadden het Oscar gewonnen. Dus ze hebben eigenlijk, uh, daar gaat het om, dan moet je zoveel mogelijk uh, members of Academy die film laten zien. Zodat zij hem kunnen nomineren. Maar dat kost heel veel geld. Dus zou ook niet echt heel veel zin om daar heel veel geld tegenaan te gooien, want ze acht uh, de kansen vrij klein. Van ja. Nou ja, Eddie, ik vond Simon hartstikke leuk. Ja, niet dat je er wat aan hebt, maar, maar toch vond ik hem hartstikke leuk. Hé, hey, uh, de rassies die zijn wel uitgerijkt, of zeggen we nou dat het zit, maar ook geen moer? Nou, dat vind ik dan wel weer grappig. Ik ja. heb een hele slechte Canadese film laatst gezien. Ho hoe heette die? Dat ook, uh, Amour Ima Imaginaire, zo ontzettende vervelende personages en zo. Het moest, moest erotisch ook zijn, maar dat was echt, toch niet... Echt jij? Heb jij de uitzending gehoord, Eddie? Vanavond? Nee, dat kan ik niet. Dat heb ik net op Twitter gezegd. Ik had alleen maar de. Weet het, s ochtends kan ik het. Da Daarna kan ik het horen. Mijn stream werkt niet. Hoe kan dat nou? Kan iemand, kan ja. iemand de stream van Eddie maken? Want die is afgesloten. Ben je, je, je afgesloten? Nee, maar Eddie? voor mij is het altijd gewoon de maandagochtend, joh. Ja, je hebt gelijk. Nou, en, en dan luister je gewoon even na. Hé, hey, maar dat is hartstikke ja. leuk. Ja, we wilden het eigenlijk over al die films hebben. Maar je hebt, niet eens nou, je hebt er één gezien. Nou ja, het is allemaal worst Ja, niet. maar ik vind dat meisje wat daarin speelt. Die is iets van twaalf of zo. Die wordt nou als een soort bijrol uh, is genomineerd. Ja. Maar die was zo ontzettend goed. Ja, is die goed? Dus ik hoop wel dat ze die bijrol, ja, Haley Steinfeld heet. Dus ik hoop dat zij die. Uh... Dat is een waanzinnige film trouwens, True Grid. Hé, hey, en uh, de beste acteur, wie wordt het? Jeff Bridges? Poeh, ik denk Xavier uh, Wardem, denk ik. Ja, die ken ik ook al niet. Ja. Dit wordt wel een raar interview zo. mij. Ja, die ken uh... ik nou net wel. Heb jij, nog, heb jij nog iets te zeggen, Jan? Helemaal geen moer. Je <laughs> films, kom op, ik ben van, van de sport. Is het Harry, ja, wat wordt ja, Milaan maar... morgen? Wat zeg je? Gaat Milaan morgen nog spelen of niet? Ja, ik denk gelijk spelletje tegen Napoli. Napoli is wel in vorm. God, ja. heb je Ajax gezien? Ja, dat is niet echt, hè. Godverdomme, elke week wordt het erger. Wat een waardeloze rukwedstrijd. Ja, dat was dat niet echt goed. Ik vind dit wel een goed onderwerp. Hier mogen jullie ja. lang over praten wat mij betreft. Hoor. Ja, dat was ook En Jan, ja, Jan heeft dus inderdaad een fijn ontje aan. Maar gedaan. ik heb net wel die, die rode loper en zo gezien. Ja, ik, met Birger Bridget, Maasland. Ja, jongen, jongen. Die werd... ze uh, die noemde die... die uh, die Algerijnse filmmaker, die is ook ja. genomineerd die Algerijnse film. Die had volgens haar een film gemaakt die het In Chino, of zoiets. en ja. was Ando -China, die film toen. Ja, maar joh, maar, euh, Bridget is niet echt aangenomen op de, op de intellect natuurlijk. Die heeft net nog, nou, ja. die heeft net nog geroepen dat er, dat er tepels te zien waren op de rode loper. Dat er iets mis ging met de jurk. Nou, boeien. Ja, ja wat ik zeg, nou, dat niveau ja. is het dus. Er is er nog gedumpt door Johnny de Mol ook. Nou, Eigenlijk zijn nou, het leven dat... over. Ja, het is van kwaar claro. Eddie nee, reik. maar dit is gewoon meer een soort parade van, uh, dat, van wat mensen aan We hebben jullie aan, trouwens. Uh, nou, Jan heeft dus een Feyenoord-shirt aan. Mm. Omdat Feyenoord een keer gewonnen heeft. Ja, dat vind Jan leuk, ja. De derde overwinning in grote dit seizoen. Ja, je trekt dus, hem uh, toch aan de kast. Ja, de de, de mottenballen konden er even uit. Ja, ook een ja. kinderhelftel, hè. Dat is Ajax. Ja, dat is ook waardeloos. Ajax is vreselijk, uh, Eddie. Hé, hey, Eddie, kijk je nog wel eens een film? Niet veel ja, meer, hè? Ja, True Grit heb ik net gezien. Maar er is veel te veel voetbal op tv. Ook, uh, ja, je kijkt wel heel veel, veel voetbal, geloof ik, hè? Ik ja, wil toch even weten of we de echte Eddie Terstal aan de lijn hebben. Eddie, wat was de laatste Nederlandse winnaar bij de Oscars? Uh, karakter, volgens mij. Hé nee, man. Nee, dit is Eddie Ter Stal helemaal niet. Oh, nee, wacht even. Er komt... Uh, nee, maar ja. ja uh, jou 2001. Ja, maar wie heb je gebeld? Want dit is Eddie Terstal niet. 2001, 2001, 2001. Eddie. 2001. Ik weet het niet. Michael Dudok. De, de wit? wit. Oh ja, verdomd. De tekenfilm. Ja. Ja. ja. Hoe heette die film? Ehm... Um, Vader en Daughter. Hé, hey, dat kan okay. best toch Eddie ter Stal zijn. Misschien is het wel, Eddie... Ja, maar die, maar weet je hoe dat wat, wat is jouw stamkroeg? Als, als ik naar uh, Café de Kat... Ja, ja, ja als dat ik naar de Eddie ik Stal. het leuk je ben... ja, <laughs> He? Ik vind dat va uh, Vader en Daughter zit altijd voor mijn film, voor Simon, geplakt. Vandaar dat ik die film al uh, dertig keer gezien heb. Uh, maar wel hartstikke leuk, toch? Hé, hey, en uh, wanneer staat er weer eens een Nederlander uh, op die rode loper? Dan heb ik het dus niet over uh, Brugget Martland. Nou ja, god, ik niet, denk ik. Ik maak ma ma niet de type films dat heel erg uh, mainstream is of zo. Je maakt toch op het moment helemaal geen film? Kans... Wat zeg je? Je maakt op het moment toch helemaal geen film? Nee, ik hoop het eind van het jaar weer een film te maken. Maar dat, uh, als ik, uh, hoe heet het nou? Uh, subsidie? Uh, als ik subsidie krijg. Maar als ik morgen, laten zeggen, hoe heet het? Uh, Dickertje dat de Movie uh, gaan maken met Jantje Smit heb ik volgende week uh, subsidie. Nou? Nou? Ga zo aan het ja. werk. Ja, nou. Je kan het nou, Maar Ik heb een heel leuk script over stalkers, een comedy over stalkers. Ik hoop die eind van het jaar te maken. Dat hopen wij ook. Eddie, in tegen die tijd gaan we weer nog een keer bellen. Okie dokie. Hé, hey, ontzettend bedankt. He. Je Dank hebt ons weer even die. bijgesproken over hoe het met de Oscars staat. <laughs> ja, en okay. uh, nou, ja, dat is okay. niet niks. We weten weer helemaal uh, hoe het eraan toe gaat daar in Hollywood. Eddie, bedankt okay. en prettige avond. Is goed. Neem maar een nog Doei. Door. En dan, uh, Jan. Doei. De mensen die dan de Oscars uh, zouden willen volgen, uh, film één. Gratis vandaag. Is, kan die Bridget zien? Lekker belangrijk. Dus, uh, ja. Ja, mag, ik het moet eerlijk zeggen... Uh, ik, ik heb trouwens ook... wel een mapje met de, alle films van de Coen Brothers gekregen vanavond. <sweak> Welke brothers? Die, die, die gasten, die broers. Hey, <güls> ik, ik vond het een heel uh, interessant en informatief interview met Edith Stahl. Ja, Dit is een beetje eten in de Boer. Ja, neem maar kijk dat je dan iemand belt uh, waarvan je denkt dat hij verstand heeft van films. En uh, tijdens de Oscar uitreiking. Maar dat... Zowel wij als Eddie begonnen weten waar we het over moeten hebben. Goed, hè? Ja, dat was ja. mooi. Middel Dames en de de hand, heren, Radio 1, echte Jannen. <laughs> Dit hoor je nergens en dat is maar goed ook. <laughs> Nou, Jan, uh, nu we toch over ja. uh, dat de apenpakkie van je hebben. Ja. Feyenoord heeft gewonnen met 5-1. Wat was er aan de hand met die jongens? Ja, ik weet het. Niet. gehad. Cursiteit. Kijk, dat is dan weer de pest. Ik heb Eredivisie live thuis. Dus ik heb uh, die topper uh, PSV Ajax uh, gezien. Nou, ben je echt blij dat je moet werken hoor. Op zondagmiddag. Als je daarna moet kijken. Wat een ellende, man. Het was een heel erg ellende. Ik zat in een café te kijken. En ik was blij dat het de bio was. Want ik, ik had niets anders te doen ah, dan drinken. Het. Ja, ja. Vreselijk was het. Maar, het was uh, zeselijk, maar jij, uh, jij begint natuurlijk. Geld te hem weer over. Uh, nee, je gaat. Hij gaat waarschijnlijk nu zeggen dat Mario Been een goede coach is. Nou, luister maar. Jan Dijkgraaf, Sportcolle. En nu ze met 5-1 van Groningen hebben gewonnen, ga je het zeker weer over Feyenoord hebben, hè? Ja, hoor, nu ze dertiende staan, begint het gezeik over Europees voetbal. via de na-competitie zeker weer. En Mario Been is zeker opeens een wereldtrainer. En die talenten die staan over drie jaar zeker op de Kool single. En dat Ajax twee punten liet liggen bij PSV... dat maakt het zeker helemaal een dag met een gouden randje. Mensen, ik geloof het allemaal wel. Ik geef het woord aan Jack van Dam en ik neem er nog eentje. Zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld. en gejuich uit duizend keer Wat staat ervan van versteld? Als de sterren. Jan Dijkgraaf Sportkall. Ik dacht heel even dat het Oscar interview met filmmaker en uh, ja, noodwaar, geen filmkijker Eddie Terstal uh, de dieptepunt van deze uitzending zou worden. Maar hand in hand kameraden, het doet pijn. Ja, boeien. Zullen we dan maar echte muziek gaan doen? Ja, wat je wil, joh. Ja. De nummer 1. Want Rob Stenders had volgeselecteerd. De Wie? bezoekers van Echte Rob Stenders, onze radiobaas. Oh, die leuke hey, kerel. Ja, die droppie? zat nog bij Voetbal International afgelopen vrijdag. Je dat nou? Ja, en dat ging helemaal niet echt beroerd. Want uh, bier uh, ging erin, dus dan, uh, dan is hij los. Doorgeselecteerd door de bezoekers van Echte En dit is de nummer 1. Ja. Ja, ja, dat was het nummer dat George Baker poepie hemeltje rijk maakte. Little Green bags, uit de film Reservoir Dogs. Ik uh, vind Una Palona Banca nog steeds uh, slechter. Nee, nee, dit is uh, top. Ja, dat zeg ik. Ja. Hou jij van George Baker? Nou houde van, houde van, houden van. Je houdt van je vrouwen, van je kinderen, van je ouders, maar van George Baker hou ik niet echt. Nee. <laughs> maar ik bedoel eigenlijk draai je dit thuis? Want, Nooit. Wat draai jij thuis? Ja, ik weet wat je thuis draait. Van Morrison? S nee, ja. ja. Snow Patrol draai je altijd. Snow thuis. Patrol, uiteraard. YouTube. Oh, Patrol, zo. Ja. YouTube ook, hè? Ja. O, goh, ja Snow Patrol, Jan. Snow Patrol. Niet Patrol. Ja, ik vind het wel prima, joh Dat is ja. een ongeloofweeze Hey Jan, uh, jij bent een beauty. Van mij maken ze stickers. Die ad moeten vrouwen van zich afstaan. Maar er is maar één man waarmee de linkse luistermeisjes die wij hebben ook een goed gesprek kunnen voeren. Omdat hij ze begrijpt. Hier is Maris Martin. Oh. Giert Wilders is een steenharde politicus. Een kiro die zegt wat hij denkt en denkt wat hij zegt. Een man. Die geen blad voor zijn mond neemt. Die schuldigen aan durft te wijzen. Voor ellende. Die harde maatregelen eist. Die wil straffen. Wil uitzetten. Wil ingrijpen. Wil aanpakken. Geen slappe hap. Geen theedrinker. Geen softie. Geen flapdrol. Geen pvnr. Giert is boos. En dat mag iedereen weten. Giert heeft een missie. Die land moet anders. Beter. Veiliger, harder, wieter en mooier. Giert stond voor het vernieuwde Nederland. Hard, rechts en geen tijd voor bijzaken. Maar wat doet Wilders in aanloop van de provinciale verstaartekiezingen? Hij laat zijn menselijke kant zien. Giert laat een hondje uit. Giert knoevelt een poesje. Giert schenkt koffie aan bejaarden. Giert zit bij koffietijd te keuvelen over zijn lievelingsfilm. Het duurt niet lang of Giert zit met een kopje thee in een boerthuis in Amsterdam-West met Marokkaanse kansjongeren te praten over een voetbalveldje. Nog even en we krijgen te horen dat bloemschikken een hobby van hem is en dat Jabko hen zijn grote voorbeeld is. Ik wil Giert de schaf terug, die knetterharde hoefder die het tuig gaat aanpakken. Nooit meer deze gevoelige kant van hem laten zien. Hij lijkt verdomme wel een mens van vlees en bloed. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Jan. Simac. Eh, ik denk dat Martin eh, last van zijn keel had. En op een of andere manier is zijn accent anders. Ja, iemand zei ook op Twitter: Simac weg. Wat? Simac weg. Simac weg. Weg. Weg. Weg, ja. me ik weg. Kijk. Ja, volstrekt ons aanhangend verhaal, maar ja. daardoor niet minder waar. Nee, zo is het. Nee. Hey, en zometeen kun je weer bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. De stelling is, Paul de Leeuw is een smerige matenijer. En zo is het maar net. Oh, ik mag eerst, mijn mening niet geven natuurlijk. Nee, want eerst gaan we even naar die gast die onze vrouwen afpakt. Ah, nee toch. Hier is, die het! control out delete Control-Alt-Delete. Eddie Beest. Goedenavond. Hoe is het, jongen? Ja, goed hoor. Ben je naar nou Bridget aan het kijken op de Rode Loper? Nee, ik ben geen Oscars aan het uh, kijken. Oh, ook al niet. Iedereen die we bellen, zelfs Eddie Stal die kijkt er niet naar. Maar goed. Nee, en die maar, heeft ook geen nee, televisie meer. Ik heb wel vertellen over films waar ik uh, niet naar gekeken heb. Maar... Eddie, we hadden net Jenners hier op bezoek. Je hebt natuurlijk uh, stiekem naar de beelden gekeken en je dacht, die is voor mij. Maar Jenners gaat kamervraag stellen over wat de stichting Brein heeft geflikt: servers ja, gejat. Met... Ja, precies. Vertel. Uh, nee, er stonden uh, in Nederland een paar uh, servers van de grote top-site, dus, uh, die uh, zeg maar, uh, content verspreidt uh, over de wereld. Tenminste, dat is de aantijging van, uh, van Brein. En die hebben die servers maar meegenomen bij uh, de provider waar ze stonden, om te kijken van, uh, nou ja, wat er eigenlijk op stond en uh, hoe ze verder dan kunnen met ja, precies. het proces. En, maar dat kan natuurlijk niet, want Brein is gewoon een uh, ja, particuliere instantie eigenlijk. Ja, en toen... Ja. <laughs> um, nou ja, toen, uh, nu is het dus te afwachten of het uh, ook echt door kan gaan. tenminste er uh, wat er tegen gedaan kan worden of, uh, en wat de consequenties hiervan zijn. Want uh, de, de eigenaar van die server zegt van ja, wij weten hier eigenlijk helemaal niets van. Ja, en... <laughs> <laughs> Hoe heet dat gekkie van Brein, van Brein ook alweer, Ed? Tim Kuyt. Ja, die ja. bedoel ik. Moeten we, daar, moeten we daar nou niet eens een, een wildersje mee doen, zoals Nijma Elbe Zas dat zei? Vier paarden, eentje linkerarm, eentje rechterarm, één een, een aan beide benen en trekken. Zuiver ja, nee, als ja, literair ja. experiment natuurlijk, Ed. Daar gaat brein natuurlijk niet mee, uh, mee weg. Oh en, ja, kut, krijgen we dat weer. een andere, uh, maar het ja. dus lijkt me daarom goed dat er eens gekeken wordt... Lijkt, uh, hoe brein zelf eigenlijk te werk gaat. Ja, hey, uh, Facebook. Ja. Dat is, al, nee. dat is een beetje aan het klooien, hè, de laatste weken. Ja, af en toe gaat het ook uh, niet helemaal goed volgens mij. Maar ze zijn nee. eigenlijk uh, live een aantal het uh, doorvoeren. Ja, want als je ziet hoe Joris uh, van uh, Loghousen dat bij geen stijl heeft geflikt. Dat is gewoon uh, in één keer goed. Ja, behalve dat die gasten van de dagelijkse standaard of wel ingelichte kringen... dan denken dat uh, uh, die, die gaan met boter en suiker in een fake layout. Maar geen stijl doet gewoon in één keer goed, in een uurtje. En Facebook is weken aan het kloten. Ja, ze lijken ook een beetje live aan het testen van uh, hoe moet het nou wel of niet. Maar het lijkt in ieder geval duidelijk dat ze het, uit, dat ze het allemaal wat simpeler willen hebben. Ja, precies. En uh, ja, ze zijn nu toch een beetje de facto de grootste... Ja... Uh, yeah. Website ter wereld in uh, communities. En ik denk dat ze ook daartoe uh, willen dat uh, ja, dat ook vast willen houden natuurlijk. En uh, dan zit je gaan gauw een interface die uh, foolproof is, zeg maar. Ja, precies. Dat je met je dronken kop het ook nog een beetje snapt. Uh, als je... Ja, dronken kop, kom op Ed. Uh, blauwe knopen, hè? Twee keer hier aan, ja. uh, aan, de, aan de luisterbuis. Ja. We hebben wel blikjes Heineken, maar er zit gewoon appelsap in, hoor. Uh, uh, dat is toch een reclame? Dat mag toch niet? Oh ja, en Amstel. Uh, Ed? En, en Gros. Google is ook een beetje boos, die is, of boos, die is de algoritmes aan het aanpassen. Ja. Nou snappen want, wij uh, de aan deze kant van de, van de lijn geen reet van wat, uh, wat, dan, uh, wat jij dan bedoelt. Als ja, je dat, uh, dat onderwerp aanslingen. dus uh, zeg het eens even in lekentaal. Nou ja, Google heeft natuurlijk een bepaalde methode om te zorgen dat jij vindt wat je wil vinden als je iets zoekt. Ja, want je hebt zo'n scherm en dan tik je in en dan druk je op zoek en dan zoekt je het. Ja, precies. Ja. Precies. En uh, nou ja, een algoritme is gewoon een rekenmethode zeg maar, om te bekijken wat ze jou dan eerst laten zien op pagina 1. En, zo. Ja, precies. en dan heb je natuurlijk alle webgroepen die zeggen, ja we kunnen jouw pagina hoger brengen met uh, SEO. En dat, uh, dat daarmee zorgen ze eigenlijk dat jouw SEO pagina at, ho, ho, hoger naar boven SEO. komt. Dat is uh, search engine. Ja ik zit hier qualité. naast Jan Roos namelijk. Dus... Uh... En je moet het even uitleggen allemaal al in uh, de pet Ja, als te... je bijvoorbeeld seks gebruikt en je doet het met KS, dan word je minder makkelijk gevonden dan wanneer je seks met een X schrijft, toch? Ja, maar dan doe je, doe je bijvoorbeeld alle twee, hè? Je kunt natuurlijk ook... Je hebt ook keywords in je pagina kwijt, maar in de, in de HTML kun je dan ook nog wat extra woorden kwijt. Dus je ziet dat dan Post, je gebruikt ook gewoon uh, hele lijsten met gelinkte uh, uh, andere woorden, ook soms met uh, opzettelijk veel gebruikte typfouten. Eddie, Eddie. Ja. Wat ga je van de zomer doen? Wat Va ik van de zomer ga doen? Ga je geval, nog op vakantie? Ja, uh, uh, dat is wel de bedoeling. Waar ja. wil je heen, jongen? Waarheen? Ja. Uh, dat weet ik nog niet, misschien naar Hongarije. Oh, leuk! Ja. Moet je daar nou, man? Ja, dat komt hij vandaan, man. Daarmee het idiot. Oh, shit, ja, sorry, Jurk. Ja. Ja, <laughs> ja, nee, hey, Ed, ga je woezel nog zijn iPad 2 kopen? Eh, uh, nou, nee, ik denk het niet. Mooi. Ik, ben, uh, ik ben niet zo'n Apple-jongen. Maar oh, ja, woensdag gaat het wel. Maar nou, wij wel. Ed, wij wel. Uh, Ed, ben je er nog? Ja. lekker achter de meiden aan, jongen. Ja. Ed, tot, tot volgende tot week. week, vriend. Bedankt. Tot volgende week. Goedemorgen. Hoi. Wat een geluk. Ja, Theo van Gogh zei altijd... Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. En wat dat betekent, ondervond deze week Francisco van Jola. Ah, de Iba Johan Jolo. Ja, het warme Farah-nest bleek namelijk opeens een rattenkooi. Sterren als Paul Witteman en Jeroel Pauw veroordeelden Jolo voor het plaatsen van de cartoon op zijn hobby site, joop.nl. Maar het allerbonst maakte Paul de Leewert, die zo'n Jolo tijdens de madi Wodo vrijdagshow het graf in. Hé hey Francisco, wel te rusten. Droom en denk maar niet te veel. Aan de brief en de bedreiging van het Fara personeel. Jij vindt dat je nooit mag wijken. Ook als iets zijn doel echt mist. Neem ontslag om uit te kijken naar een goede cartoonist. Hey, Francisco, wel te rusten, oogjes dicht en snavels toe. Want door wat jij ons geflikt hebt, zijn we echt ontzettend. Ja, dat was dus donderdagavond. En vrijdagavond zat Francisco van Jolen bij Paul de Leeuw En toen God hebben de God twee God heren God. eventjes elkaar's aan beroerd. Het was stuitende. Goed maakt even. Dat vind ik wel goed van je dat je dat zegt. Nee, nee, nee. Ik vind het goed dat jij dat ja, zegt. Ja, dat siert nee, dat je, Jan. Dat siert dat ja, nee, nee, jou, nee, jou. Nee, dat siert nee, jou. Jan, ik vind dat het jou. jou Jan. Jan. Het jou. Ja, Jan, nou goed. één ding. Het siert jou. Krijgt het tyfus. Dag jolo toen. Maar goed, de stelling is dus uh, dat Paul de Leeuw een vreselijke matenaar is... en je kunt bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over onze stelling. En ben je het daar niet mee eens, luister nooit meer naar echte Janne. Nee, wacht even. Ja. Ze mogen toch zelf een mening vormen en bellen? Graag, ja, graag. Ja. Maar ze moeten oefenen tot die met ons eens te zijn? Nee, zeker niet. Nee, want het heeft, maar El heeft dat uitgelegd dat iedereen oh, ja. een mening heeft... en we vrij van de Oké, okay. <lacht> nou, zo is naar Bas gaan luisteren? Hé, hey Bas! Hé, hey, dat uh... was uh, jammer net, hè? Ja, maar het, was ook, het, was ook, het, het ging toch om Oman? Ja. De koningin ging naar Oman en niet naar Bahrein. N nee. Dus ik verdien ook een shirt, denk ik. Maar nee. ik, ik wil ook niet zeiken, het gaat, gaat niet om de stelling. Nou, stop. Ja, dan ja je, heb je hebt gelijk. Het gaat om de stelling. Stop, nou, kom sorry, op, Bas. Sorry. So sorry, Jan. Ja, maakt niet uit, jongen. Kom op. Wat, uh, wat vind je ervan? Paul de Leeuwen is een smerige matenaaier. Nou, toen ik in groep 5 zat, vertelde mijn juffrouw tijdens de geschiedenis dat de ouders van Paul de Leeuw NSB'ers waren. Ja, klopt. Dus uh, dan, dan, dan, is ie, dan heeft hij het inderdaad niet van vreemden. Nou, Bas, dat is een flinke jongen. Zo, zonder dat ik nou echt heel erg plat wil zijn. Nee, Juist ja. niet zo. Nee, dat is wel gelukt, Bas. Nou, ja, voor jou wel, maar die andere Jan is echt leuker, vind ik. Jan Roos. Nee. Oké. Okay. Okay. Nou, ik denk dat jouw jou t-shirt nu wel binnen is, hoor. Jan Roos gaat je nu naar Jan met je terugsteun. Ja, te, Jan, uh, hier krijg je Bas. Die okay, moet even een t-shirt uh, krijgen. Daar dat is nee. het Frankie. <laughs> Hoi. Hoi. Eindelijk een homo in de show. Dat werd tijd, zeg. Nee, hoor. Echt niet? Nee, helaas niet. Waarom praat je dan helaas zo raar? Helaas niet. Hm? Waarom praat je dan zo raar? En waarom zeg je helaas niet? Nou, hij komt uit Limburg, hè? Oh, meid, zeg dat dan eerder. Hé, hey, wat vind je ervan, Paul Leusen, smeerdige Maarten Aier? Oh, het is wel, het is wel gelijk, want ja, kijk maar eens naar. Uh, Sorry hoor. Een heel een show. Sorry, de Limburgers. De ene is al gestopt en de ander wil niet meer in zijn buurt zijn. Vandaar dat hij op ergens, op anders, op een locatie uitzendt. Frank, ik kan je niet meer volgen. Wat een geleider. Ik begrijp hem wel. Oh, wat zei je dan? Vennemars is gestopt. Ja. En uh, die Fidelmon die durft niet meer in de studio te komen. Die oh, doet nu vrij ook. Daar had hij het over. Dus Shit, Frank, dus dat was het. dat heeft niks te maken met het feit dat hij je matennaaier is, maar dat was het. Is Frank er nog? Nee, laat maar joh. Nou, ik wil even mijn excuses aanbieden. Ja. Frank? Frank, sorry. Hé, hey, oude Limbouwer. Peter? Ja? Sorry jongen, want je had wel een punt. En nou opgeduveld. Wat een geleuter. Juri? Juri? Stefan, hé Stefan. Hey, nou ja, oh, Juri Steven, maakt Stefan, uh, maakt het uit. Ja, maakt zich allemaal niet uit. Nee, maar hij is, is het... had we toch wel een man van grote uh, groot staat van dienst... en wat zijn ouders gedaan hebben. Dank je wel. Wat een leuker? Ik vond dat hij een heel zinnig verhaal, deze ja, meneer. Want ook. hij heeft groot gelijk, want je ouders flikken... daar kan, jou, kan jij niet de schuld van krijgen, nee, Jan. maar dat klopt. En daarom is hij nu, nu die Jolo uh, heeft genaaid... is hij nu zelf een matenaaier. Ik noem het woord NSB niet. Dat heet een Godwin. En dat doen wij niet aan, Jan. Oh, dat doen we niet aan. Dat lijkt hij verdomd. Nee, dat ja. moet ik niet zeggen. Ik wou iets zeggen over je deze niet vloeken, want er komt Niet eens Haast niet. Jury! Ja, met Jury. Ja, we dachten net dat Stefan Jury was en was Juran niet Stevie toch? Ik, ik wist zelf ook niet allemaal meer. Nou meid, zeg het eens even. Nou ja, hoe heet het? Kijk, ik begrijp Paul heel wel, want uh, ja, hij wordt nu bedreigd. Ja. Door uh, dingen die uh, uh, Van Jolen doet, uh, ja. Wat vind je van Van Jolen? Want nu kan je punten scoren bij ons vriend. Nou, dat vind ik Johan. Hé, hey, ja, lekker jongen. Nee, je bent lekker. goed bezig Jury, dankjewel op. Wat een geleuter. Ja? Ja, Willem. Willem ja, zegt dan wat. Willem. Hallo, Willem. Willem de Ruiter. Dag Willem de Ruiter. Hallo. Uh, ik ben het helemaal met jullie stelling eens. Het is inderdaad een hele grote maat en uh, Paul de Leeuw. Nou, ja, dat is helder. Willem. En er komt er nog vooruit ook. Ja, Willem. Ja, wat een grap, hè, Willem. Top, topo, Willem. Dankjewel. Wat, wat een geleuter. De humor ligt al op straat. Hé, hey, Jan. Ja, maar mij? Ben je een echte Jan? Hé, ben ik eigenlijk aan de beurt, Jezus. E, dit lijkt wel of iemand zijn stem vervormd is. Nee, daar hebben we geen last van. Jij bent ja, niet die anonieme bron die wij laatst hadden? Nee, we, hebben, we hebben het toch over die dikke homo, of niet? Nou, Jan. Ja, Jan, kom maar, wat maakt dat nou we uit dat hij dik is? Een ja, homo? Ja, dat is gewoon oh, ja. een dikke oh, ja. homo, klaar. Nou, nou, nou, Jan. Hey, dan dus dan dacht je Jan, dankjewel. <tosses> en helaas, Jan Roos, hebben wij nu geen tijd meer voor onze Remmelt... en die VVD-sneuneus uit Brabant, hoe heet hij ook alweer? Wacht even. Of Edwin Den Boer? Edwin Den Boer. Ja, want je hebt het vast niet over Jasper de Groot, want nee, dat is onze vriend van niet. de show. Ja, dat bedoel ik. Helaas, uh, de tijd zit er helaas op. Ja, nee. sorry, dus uh, wij gaan. Uh, die lijst zijn cijfers gaan gelden, geloof ik. Niet. Nee, dat gaat goed. Hey, en omdat hij zelf elke week centjes van de vader krijgt voor zijn huisdichterij in de Wereldrijd door, zal onze huiszagrijn Nico vast ook een dolk in zijn rug draaien. De rug van Jolo wel te verstaan. Hier is Nico. Soms heb je vrienden die laten zien dat je beter schuimbek de vijanden kan hebben. Na al het gedonder met de nazi-cartoon over Geert Wilders op varenwebsitejo.nl is er nu een binnenbrand ontstaan bij de Rode Omroep. Wilders wilde niet meer in programma's verschijnen zolang de print op het web stond. Maar dat was niet een reden om het te verwijderen. Doodsbedreigingen aan het adres van Varen, toten wel. Eén van de mensen die bedreigd is, is grootverdiener van de club, Paul de Leeuw. In zijn niet grappige ma die wodo fodo frido frado frado show veegde deze dikke nicht niet de vloer aan met die mafketels die hem hadden bedreigd. Maar met Francisco van Jolo, de opper-Johan en hoofdredacteur van Jop.nl. Hij was volgens de leeuw schuldig aan alle ellende. Want van Jolo had die cartoon gewoon nooit moeten plaatsen. Dus nu is Pauli Piele, Paulie Pielemans Hartstikke boos op hem. Zo zie je maar. Vader mensen kunnen ook elkaar kapot maken. En dat is maar goed ook. Maar ik vind dat Paul de lul gelijk heeft. Want ondanks dat er een over een paar getilde, ooit grappige, maar nu al lang niet meer, zichzelf herhalende, hypocriete pisnicht is, een vijand van vajolen is altijd een vriend van mij. Ja, ja dat was hem midden. Dat was niet ook. Ja, ja, dat, dat, had, daar, ja, dat geld, zeggen, Geld. Ja, ik vind dat hij wel een punt heeft. Ja. Dat uh, iedereen doet wat onaardig over Paul de Leeuw, Maar uh, op het moment dat jij dit soort liedjes zingt over Van Jolen... dan ben je gewoon een topgoosertje. Spijt me, jong. Oh, de naneuk. Yeah. Ja, we willen toch nog even vragen of uh, Jasper de Groot... Uh, onze uh, normaal uh, eeuwig altijd inbellende inbeller... eventjes nog eventjes belt naar 0800-121... want we moeten nog eventjes met hem praten. Uh, volgende week, uh, Manis Kadaas, Jan? Nee. Nee? Nee, Mariska de Haas heeft zich uh, teruggetrokken uit uh, onze show nadat ze uh, op uh, verzoek van enkele van haar volgers. Volgelingen zal het al zijn, ja. uh, wat fragmenten heeft beluisterd en ja, ze voelt er toch weinig voor om uh, haar zondagnacht uh, met jou en mij door te brengen. Dat is toch dat historische vrouwtje van uh, het Katholiek Nieuwsblad? Ja. En ja. Die zou toch komen? die, uh, die abortus uh, tegenstond ze, zeg maar. Ja, en die kwam nog vertellen dat ik niet mocht schelden en dan ja. ik weet dat ze uh, niet vloeken. We hadden een drievoud ondertekend dat we niet zouden ja. vloeken. En nu en kon ze niet. En, nee, ze durft ze, ze is echt gewoon bang voor jou. Wat een... Hé hey, uh, Jasper. Jasper? Ja. Hoe is het, jongen? Goed, merrie? Ja, ja hartstikke goed. goed. Hey Jasper, dat was net een geintje, jongen. Nee. <laughs> nee, maar je ziet al gelijk op Twitter uh, schande, maar je bent en blijft onze vriend. Ondanks dat we ja... Held van de show. Ja, held van de show. Ondanks dat we. Mooi. Ja, En, en succes woensdag met de VVD. Zet je? Succes woensdag met de VVD. Nog maar twee dagen flyeren. Hey Jasper? Ja. Doei. Mazzol. Zo, dat hebben we ook weer even goed gemaakt. Hey, we weer gaan weer volgende week voor Henk Westbroek, Jan. Henkie Westbroek? Ja, gewoon weer eens een keer een echte vent in de uitzending. Zo'n dom als doen. Ja? Nee, ik de, wil, de, ik wil, de, de, wil jij doen. nou maar niemand na? Want dan kan je niet zo goed. Nee, uh, imitatie is niet mijn. mijn Hé, uh, hey, Remmel, hey, hangt Picky. ook. Pikkie, nee, Pikkie, we stoppen. Hey, Remmel, nee, Geen ja, wel, hoor. Oh, nee. Geen ja, tijd. Dag, Remmel, bent. Vooravond. Dit programma, werd, dag, Remmel, bedankt. Dit programma werd gefaciliteerd door Jan Wezen en Jan Borst. Baasje, Jan Gustenkloop. Baasje 2, Janneke van Lent. Veel muziek, Jan Stenders. Personeelsbaas, Jan. Jan zit aan de knoppen. Doei. Dachminze. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Thank you.